Kort daarna verloor de dronken automobilist de macht over het stuur en kon hij worden aangehouden. De politie vermoedt dat de bestuurder geen rijbewijs heeft en daarom is doorgereden. De piloot wordt, bes de pol wordt beschuldigd van poging tot doodslag en rijden onder invloed. Wethouder De Haan uit de Groningse gemeente Bedum stapt op op het bedrijf van De Haan... dat hij samen met zijn broers runt zijn voor de derde keer illegale aangetroffen...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 Het weer veel wind en regen vanmiddag wordt het 13 tot 16 graden de komende dagen al wisselvallig herfstweer maximumtemperatuur 10 graden dit was.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 He wears fancy clothes, and he likes to wear his diamond rings. It's on to everybody's nose. He got a custom Continental, he got a Eldorado too. He got a 32 gun in his pocket for fun. He got a razor. saw a girl named McDonald's, and oh, that girl looked nice when well, he cast his eyes upon her. And the trouble soon began. And Leroy Brown, he turned to mess about a mess with the wife of a jealous man. And when they pulled down from the floor yeah. Leroy looked like a jigsaw puzzle with well, a couple of pieces gone And it's bad, bad, Leroy Brown the Baddest man in a whole damn town better than old King Kong Meaner than the junkyard dog And it's Bad, bad, bad, bad, Leroy Brown in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8 Zandvoort 106.9 Dit is zondag in Kennemerland. Ja, het is zondag 1 november. Inmiddels geworden bij deze zondag in Kennemerland van... Uh, ja, dit moment. Om het maar zo te zeggen. Zes minuten over twee. Wat gaan we doen in deze uitzending? Het uh, aandacht voor twee echte sportonderdelen. Dat is hockey. Met Bloemendaal tegen Den Bosch. Bloemendaal dat uh, zijn wonde aan het likken is uh, na de nederlaag tegen Lara afgelopen vrijdag. Daar gaan we straks natuurlijk even Frits Reken uh, aan de tand overvoelen. voelen. Hoe dat nou is uh, gekomen. Want uh, die misstand of die misstap, uh, dat zal Bloemendaal misschien vandaag niet nog een keer gaan gebeuren. Zeker niet in de thuiswedstrijd tegen Den Bosch. Natuurlijk ook het voetbal, dat is Bloemendaal tegen de Brug. Daarover wordt het een en ander bijgepraat door Tjerk de Blauw. Die zal daar straks het een en ander over zeggen. En verderop in de uitzending allerlei uh, ja, uh, zaken die ook belangrijk zijn. Zoals een boekpresentatie van Dien Droomgezel. Die gaat donderdag uh, plaatsvinden in Café 4 hier in Zandvoort daarover zullen we daar in het laatste uur nog even aandacht aan besteden. En datzelfde doen we ook met een actie die door GKV Wilsons in Haarlem opgezet wordt. Dat is een loterij en dat is allemaal bedoeld voor de Wereld Dag. Dat allemaal helemaal aan het eind van deze Zondag in Kennemerland in het laatste uur. We begonnen deze Zondag in Kennemerland natuurlijk met een hele mooie van... Jim Croce, Bad, Bad Leroy Brown uh, Een plaatje die zowat Een beetje in de vergetelheid uh, dreigt te raken Maar goed, daar hebben we dan nu maar meteen eventjes Een vette streep onder gezet Door hem gewoon nog eens eventjes uh, te gaan draaien In de beide zenders Zie je van Zandvoort en AB Radio Want daar zitten we het in de slot op Hier is Framelessens en Bede en Belechuk. Uit 2008, we gaan eens eventjes kijken naar waar uh, het gevoetbald wordt. Uh, dat is vandaag op de Bergweg, want Jerk de Blauw kijkt naar de wedstrijd tussen Bloemendaal en de Brug. Jerk, goedemiddag. Ja, goedemiddag hier natuurlijk uh, vanaf de Bergweg, waar de wedstrijd gespeeld gaat worden tussen Bloemendaal en de Brug. En waar de stand uiteraard nog 0-0 is. Bloemendaal ten opzichte van vorige week één wijziging, twee wijzigingen toegepast. En dat betekent dat uh, Sander Boeum nu op linksbuiten staat terviervoren van uh, Toon Berde die geblesseerd is. En dat Sebastian Thomas rechtsweg staat terviervoren van Aden Korving. die dus... ...wisselstaat. En uh, ja, dat zijn aanpassingen ...die uh, Kees naar zwaar, dat ...komt, ah, we gaan ah, weer snel... Maar is nog weer te schieten, doet hij het ook. Maar dat is Remco Klink die die bal kan ontvangen voordat Baardi erbij kan komen. En Remco Klink, ja, de doelman van de brug. Die in het verleden heeft bij Bloemendaal. Die daar vorig jaar nog in het tweede stond van Bloemendaal. En nu in het eerste van de brug staat. Dus men kent elkaar natuurlijk volgens. Kom weer aan van Bloemendaal. weer de linkerkant, Beuk, moet die bal gaan voorgeven. Maakt een schijnbeweging. Plaatsen we dan ook vol, maar niet helemaal goed. En is Waterstel die erbij kan komen? Kan snel uithalen? Maar die kan niet uithalen. En dat betekent dat de brug die bal kan weghalen. Maar niet helemaal goed. Want de geest die hem wel daartussen zit, maar niet goed kan opraken. En dat betekent dat de brug eruit kan komen. Dus Kruik hier goed tussen loopt en die bal eruit haalt. En meteen is het Kruikse Poolgeest die die bal oppakt en meteen uh, probeert de aanval te zetten via Sanderbeuk. Sanderbeuk. Nee, dit is het is Tim Johans. Tim Johans. En dan even weer die waterstel te bereiken. Dat wordt niet. En dan is het de brug die het buitenspel loopt. Ja, buitenspel 1, 2, 3 meters, buitenspel. En nou gaat hij toch nog schieten, maar dat heeft geen enkele zin. Want het schijnt dat er hard te lang gefloten En daar kan hij eigenlijk een gele kaart voorgeven. Want het is natuurlijk spelbederf. Maar dat schijnt er dus echt ook niet meer doen. En dat betekent dat Snel die bal kan ophalen. En meteen dus naar uh, Gijsjan Poelkees uh, kan gooien. Ter hoogte van uh, de cirkel. Op het middenveld kan hij die vrije trap gaan nemen. En dat betekent dat Gijsjan die bal terugkrijgt van welke klooster? Wilde klooster aan de rechterkant van het veld? Heeft die bal op zijn voet? Gaat kijken waar hij een kan spelen. Gaat er een schijnbeweging maken. Plaat ze dan richting Woutersnel. Kan Wouter erbij komen? Nee, Woutersnel kan er niet bij komen. Van die bal, die gaat over de zeilen heen. En dat is natuurlijk een ingooi voor de brug. Helemaal aan de andere kant van het veld. En dat betekent hier dus dan de status koning Eigenlijk een beetje aan de stand is. Dat we proberen af te tasten. De bloemen dan had net dan een kansje met een mooie kopbal van, van, van, uh, die, van Die, die, ja, die, die, die schamte de bal. En als hij hem goed geraakt had, dan had hij zo wel uh, een netje kunnen vieren. Maar ja, als, als, als is hem te laat natuurlijk. En dat uh, is nu die ingooi van de brug. Aan de linkerkant van het veld helemaal. Komt die bal dan. Maar het is er heel goed in. Johan die tussenkomt. Kan Kuiten bijkomen. Kuiten weer die bal op de teken. Dan ook. En volgens de kruiden maakt geen overtreding. Maar dat is het volgens mij niet volgens mij ik dat betekent de rode cirkel een vrije trap voor de brug aan de linkerkant eh, van het veld. Ik kan niet wie het zien, want eh, dat is te ver weg voor mij om eh, de brug te zien. Want het staan natuurlijk met een brug naar mij toe. Het is dus nu de nummer 8, 수코, die is het meegemaakt. Je Die meteen aan de rechterkant van het veld. En dat betekent dat de brug eruit kan komen. De brug aan de rechterkant komt die wel dan niet per richting de spitsen. Maar er moet wel bij komen. Wilko kan er niet bij, kan wel komen. Dat betekent dat Wilko klooster een overtreding maakt op. de nummer hem even schrijven En dat betekent dat Bloemendaal even terug moet in de verdediging. is het kijken. De nummer 5, Liam Slag aan gaan trappen. Dennis Uarsland. Dennis Arslan neemt de kort op de aanvallers. En dat betekent dat nu uh, de deskundige weer komen. En Het is dat Gijs Champoul. Gijs die goed die bal speelt. En dat we een overtreding maakt. Volgens de scheidsrechter. Zeg maar. maar volgens mij speelde hij de bal. Maar dat betekent wel dat uh, Dennis Uarsland niet geblesseerd in het veld ligt. En dat we gespeeld hebben. Een kleine 12 minuten. Met de stand nog 0 tegen 0. Dankjewel, Tjerk. En uh, we gaan straks natuurlijk uh, die wedstrijd uh, verder volgen. Voor uh, wat betreft uh, de wedstrijd Bloemendaal tegen de Brug 0 tegen 0. Vooralsnog straks om. Om half drie gaan we uh, uh, proberen te praten met Frits Reek over uh, de hockeyclub Bloemendaal. Want uh, natuurlijk is er die smartelijke nederlaag uh, zoals ik al aan het begin van deze uitzending zei van uh, afgelopen vrijdag tegen Laren. Toen Bloemendaal... Klop kreeg met 2-1 en dat uh, is iets wat ze eigenlijk bijna niet overkomen, maar het gebeurt dus toch. En uh, uiteraard uh, is er uh, natuurlijk nog meer, want uh, over de HFC Haarlem is ook het nodige te doen. Uh, dit meldt uh, zeg maar uh, de RTV Noord-Holland. Uh, voorzitter Dick Hulsebos van HFC Haarlem ontkent dat zijn club informatie over een schuld bij de Belastingdienst heeft verzwegen voor de gemeente. Hulsbos zegt het volgende erover: ze wisten waar de crediteuren zaten. Wij hebben niemand belazerd. Alleen was de beslaglegging door de Belastingdienst voor ons ook een verrassing. Voor wethouder Maarten Dievendal was een, het een verrassing dat het bedrag van 2 ton van de gemeente direct geclaimd werd door de fiscus. Het geld was bedoeld om Hanem op korte termijn. ...enige financiële armslag te geven. Eh, dan gaat het verhaal natuurlijk nog verder... ...zoals dat hier op RTV Noord-Holland te volgen is. Want het bestuur van de HFC Haarlem... ...praat maandag met de ledenraad... ...hoe de club een faillissement kan voorkomen. Dat is dus aanstaande maandag, dus morgen. Haarlem-voorzitter Dick Hulsbosch... ...die zegt daar het volgende over. Het kan niet zo zijn dat er geen betaald voetbal meer is... ...in de tiende stad van Nederland. We doen een dringend beroep op iedereen om ons te helpen. Ook de supportersvereniging... ...beraadt zich over acties... in. 92 zijn we aan de deur geweest. En ik hoop dat er iemand op staat die ons redt. Aldus Pieter Anne Wever. En die spreekt dus namens de supporters. HFC Haarlem heeft een schuld van een 1 miljoen euro. En op korte termijn heeft de club geld nodig... om aan zijn financiële verplichtingen te kunnen voldoen. En er is nog meer... Want eh, ondanks dat is er natuurlijk ook het een en ander eh, gedaan op sportief vlak. Want Haarlem heeft tegen Eindhoven gespeeld het afgelopen weekend. Dat gebeurde op vrijdagavond. En de spelers van HFC Haarlem sloten vrijdag die eh, af met een 2-1 zegen op de FC Eindhoven een nieuwe roerige week. Eh, dat mag je toch wel zeggen. Natuurlijk baart de situatie ons zorgen, maar wij moeten gewoon ons werk doen. Alles trainer Jan Zoutman. Ik heb goede hoop dat de gemeente Haarlem niet laat vallen en dat we in elk geval het seizoen kunnen afmaken. Dat is wel zo'n Dank aanvallen. Roel de Graaf maakte zich vooralsnog het drukst over de sportieve malaise bij de nummer 16. Als we degraderen gaat de club waarschijnlijk kapot. Het financiële gedeelte moet het bestuur doen. Aldus uh, Roel de Graaf. En er is uh, ook nog het een en ander te melden wat betreft uh, de, het, het, het, het, het verhaal van H.C. Halem. Want uh, onze grote vriend Roderick de Veen die ook hier in dit programma actief is die uh, wist zelf nog het een en ander te melden. En hij heeft het ook gecontroleerd. En dat is dat er, uh, uh, hij was uh, vrijdag aanwezig bij de wedstrijd tussen HFC Haarlem en Eindhoven en daar uh, kunnen wij eigenlijk het volgende opmelden want dit is dan weer terug te vinden op de website van AB Radio HFC Haarlem die krijgt daar mogelijk een uh, boete van de KNVB voor spreekhoren vorige week vrijdag tijdens de wedstrijd tegen FC Volendam. Bezoekers van de Noordtribune kregen vrijdagavond bij de wedstrijd Haarlem-Eindhoven een brief mee waarop de club vroeg of de supporters zich normaal wilden gedragen door de scheidsrechter in de vierde officieel is na afloop van de wedstrijd tegen Vonderdam een aantekening gemaakt op het wedstrijdformulier over de spreekkoren. Dit levert onze club, die het financieel toch al zo moeilijk heeft, een boete op al dus HFC op het papier. De personen die hebben meegedaan aan de spreekkoren zouden zich diep moeten schamen. We zien het dan ook als supporters van onze club, maar als van Dalen die uh, niet op de tribune thuis horen. Al dus uh, een van de mensen van HFC Harem. De supporters van HFC Harem leken vrijdagavond bij de wedstrijd tegen Eindhoven dan ook weinig onder de indruk van de brief. Door het stadion uh, schalde dan ook regelmatig KNVB, maffia en meer teksten tegen de KNVB gericht. Hoe hoog de boete gaat worden, dat wist bij, eh, men bij HC Haan... om afgelopen vrijdagavond nog niet te zeggen. En de KNVB is een onderzoek gestart naar die spreekkoren... die dus schijnbaar eh, werden geuit in de wedstrijd tegen Volendam. Dat al dus het nieuwsbericht op abradio.nl. En eh, daar zijn we dan ook op te horen 105.8 en 106.9. En op de kabel, de Bloemendaalse kabel op 89. En op de Zandvoortse kabel 104.5. Nou, dan weet iedereen waar we zitten... Hebben we nog geen nieuwsberichten? Nee, hebben we niet. Maar wel heeft Electric Light Orchestrator daarover. nou we gaan dus even onderbreken, want als het goed is, is er gescoord bij Bloemendaal tegen uh, tegen Bloemendaal de Brug Tjerk. En hier is de score geopend. Het, was, het is uit een goed schot. En het is Remco Klint die net onder die lat vandaan haalt. Maar dat betekent wel dat de brug uh, op 1-0 staat. Of 0-1 staat. In de 20ste minuut was het Ferry van Schijk. Het was aan de rechterkant dat uh, de nummer 10-deur aan Toensje doorging. En Gijs moest een keuze maken. En die liep naar de rechterkant toe. Daar was het centrum helemaal vrij. En daar kon uh, Ferry van Schijk uh, goed indikken. En dat betekent dat de brug hier de lijn genomen in die wedstrijd met 0 tegen 1. En daar is het koud En dat was het Joost Hotke. Die komt dan met de eerste Remco Klint die die bal net onder die land weer vandaag en zo betekent het, natuurlijk dat de stand die stand hier nog steeds nul tegen 1 is. Here is the news. Somebody has broken out of too. Here is the news. Look very maybe you, you, you, you. Hier is de nieuws dus van niemand minder dan de mannen van ILO. Electric Light Orchestra bracht de tijd op acht minuten voor half Drie inmiddels. Uh, nog even in ieder geval uh, de uitslagen in de Jupiler League uh, bekijken. Want uh, daar is uh, afgelopen vrijdag gespeeld. En zo ook uh, gisteren. Uh, AGOVV Apeldoorn. Waar staat dat nou eigenlijk voor? Dat AGOVV. Nou, heel simpel. Algemene geheel onthouders voetbalvereniging. Daar staat het voor. En die speelde tegen Cambuur. Cambuur uh, won met 3 tegen 4. Het was nipt. Vallendam Eagles werd 2-6. Haarlem Eindhoven, zoals gezegd, 2-1. Veendam. Den Bosch werd 0-1. Uh, Zwolle tegen Helmond Sport werd 3-1. Os tegen Emmen werd 1-3. En Telstar verloor bij de, een van de laatste geclasseerde pl uh, ploegen in de Jupiler League. En dat is FC Omniworld. En daar werd het 2 tegen 1. En gisteren werden de wedstrijden gespeeld tussen de RBC tegen de Graafschap. Dat werd 0-1 voor de Doetinchemmers. En Excelsior señor tegen Fortuna Zittat. Dat werd 1-0 voor de Rotterdammers. En vandaag... Wordt dan de wedstrijd tussen Dordrecht en MVV eh, gespeeld. Dat levert dan de volgende stand eh, op. Moet dat eh, tenminste wel komen. Daar komt ie. En, <coughs> bovenaan staat eh, Cambuur nog altijd voor met 32 punten uit 14 wedstrijden. Gevolgd door de Graafschap met 31 uit 14. En de Eagles die staan daar weer achter met 30 uit 14 Overigens opvallend is dat Cambuur eh, nog geen wedstrijd verloren heeft. Dat is wel eens anders geweest eh, bij de Friese. Dan onderaan, dan eh, komen we eigenlijk eh, zeg maar waar Hanem het eh, moeilijk heeft. Dat is de 16e plek. 12 uit 14. die World staat daar weer achter met 11 uit 14. Emme ook eh, op de 18e plaats met 11 uit 14. Dan waar daar weer onder de Fortuna zit, dat met 9 uit 14. En Eindhoven is hekkensluiter in de Jupiler League. En dat is 8 uit 14. Dat is zeg maar het uh, verhaal van uh, dit moment. En nou, was ik op zoek nog naar iets uh, wat uh, bij Telstar. Ja, want hoe is dat nou te verklaren? Die, uh, dat, dat verlies tegen. Uh, uh, ...vrijdagavond uh, tegen Omniworld in de Polen. ...want Del Telstar had uh, in Almere daar met 2-1 verloren. Velsenaren namen via Faviani uh, nog een voorsprong in de 34 e minuut... ...en ook na de rust leek het nog enige tijd goed te gaan... ...maar nadat dat Duits in de 67 e minuut had gescoord uit een penalty... ...velde Troost het definitieve vonnis voor de ploeg uit Velsen... ...door in de 76 e minuut 2-1 te scoren... ...en daardoor staat de ploeg van Edward Medgot. Na de nederlaag nog op de 12e plaats van de ranglijst met 17 punten en 14 gespeelde wedstrijden. Dus daar vinden we pas telstar terug. Straks gaan we even praten met niemand minder dan Frits Reek. Want hij gaat het hebben over de hockeywedstrijd die straks op het punt staat te beginnen. Zover is het nog niet. Dan gaan we gewoon even nog een beetje een lekker snel plaatje draaien. Dus Kelly Rolland. Is wel te merken dat zij ooit deel heeft uitgemaakt van Destiny's Child. Die overigens weer hebben aangekondigd dat ze wat optredens gaan doen. En dat moeten we dan maar eventjes afwachten hoe dat verder gaat verlopen. Voorlopig gaan we ons daar niet mee bezighouden. We gaan ons wel bezighouden wat uh, gespeeld wordt met een bal met een stiek er ook nog bij. En dan vindt het allemaal plaats op de Zomerzorglaan. Dat is uh, bij de buren van de Bergweg, want daar wordt ook gebald. Uh, vandaag uh, speelt Bloemendaal, de hockeyclub Bloemendaal, dan wel te verstaan tegen Den Bosch. Maar Frits, ja. voordat we gaan beginnen, uh, heb ik ook even vrijdag zitten kijken. Ja. Een smadelijke nederlaag heeft uh, Bloemendaal gereden ja, tegen de laren. De hockeyers van Bloemendaal zijn net mensen. Ja, ja, je zegt het ook heel goed. Hadden ze een half day of zo? Ja, het kan een keer uh, niet zo gaan als dat je denkt dat het zou gaan. Ja. Wat heeft Max Kalders uh, eraan gedaan? Straftraining? Ik uh, denk het niet hoor. Nee. Denk niet. Uh, als je bij rust nog met uh, 2-0 voor staat, uh, ja, dan uh, denk je, er uh, ja, kan er weinig mee gebeuren. Maar kennelijk ging het toch iets fout. Uh, we moeten bij vermelden dat uh, Jamie Dwyer er niet was. Mm -hmm. Hij is er vandaag ook niet, want hij heeft verplichtingen bij het nationale team oh. van Australië. Ik moet ook zeggen dat Ronald Brouwer uh, geblesseerd afhaakte en die is dit weekend geopereerd aan de Pols. Dus die speelt de komende dagen, weken ook niet. Mm -hmm. Verzachtende omstandigheden wellicht, maar ja, Bloemendaal uh, had het nooit zover mogen laten komen. Maar het is nog niet fataal op de ranglijst. want uh, met één wedstrijd minder gespeeld uh, moet het nog... Uh, ja op binnenkort weer terug kunnen nemen. Ja. Zou dat vandaag kunnen gebeuren tegen Den Bosch? alles is, uh, is mogelijk. We hebben een gedegen middenmotor uh, ja. op bezoek, Den Bosch, he. negen wedstrijden gespeeld, vier gewonnen, vier, ge vier verloren en één wedstrijd uh, vrijdagavond, de derby tegen Oranje Swart, 3-3 gelijk gespeeld. Ja. Jong team, met uh, Spanjaarden, met uh, Zuid-Afrikaanse internationals en een Spaanse coach. De uh, assistent van, uh, van Lammers, uh, ja. damescoach, dus ja... Uh, het zou best eens een keer een hele leuke pot kunnen worden. Ja, het zou zomaar kunnen in dat geval. Nou, weet ik ook dat... Ik vorige week over naar de wedstrijden zitten kijken in de Europese Hockey League. Daar liet Nick Meijer zich gelden. En ook die andere Meijer, Olme Meijer, liet zich ook nog wel een paar keer zien. Jij noemt hem nou. Ik heb hem op mijn lijstje staan. Want ik wilde hem half vijf en proberen te strikken. Hij is... Ja, de selectie van de Nederlandse team bestaat uit 27 spelers. Ja. Hij is ook toegevoegd tot die 27. dat bedoel moet ik? wil zeggen dat dit een international is. Ja. Maar uh, ja, hij heeft zich dusdanig in de kijker gespeeld. dat Van Heuvel um, heeft uh, gevraagd om uh, te komen trainen in het Amsterdamse bos. We weten ook in het verleden dat uh, uh, Meijer nogal is, uh, ja, hoe zal ik dat zeggen, netjes... Uh, Legmatiek Of minder geïnspireerd Of niet zo gedreven bezig was ja. Dat had ook te maken met Studie Tandheelkunde Het schijnt allemaal achterdrukt te zijn Het gaat allemaal goed te gaan Met wat je nu doet en hij zit lekker in zijn vel, want hij is een bloedvorm. En uh, ja, een spelersvorm kun je natuurlijk altijd gebruiken. Ja, ja want uh, hij viel uh, inderdaad op. Uh, uh, uh, ik refereerde dus aan de Europese Hockey League. Maar zo werd dat op een gegeven moment ook eventjes uh, gedaan. Frits, ik uh, onderbreek je heel even. Want uh, we hebben even een doelpunt bij uh, de wedstrijd tussen Bloemendaal tegen uh, Den Brug. De Brug. Uh, Tjerk, zeg het maar. En hier is de stand 1-1 uh, geworden. was Tim Jan die een vrije trap van een meter of 18 goed uh, erin schoot. Onderroepelijk uh, langs de keeper Remco Klink. En dat betekent dat de stand... Die gelijk is geworden in deze wedstrijd. 1 tegen 1. Goed, dat was uh, Tjerk uh, voor de, dat moment. Dan gaan we gewoon weer verder met uh, Frits waar we gebleven waren bij de wedstrijd tussen Bloemendaal en Den Bosch. Je zei al, bij Den Bosch uh, spelen uh, wat uh, jonge mensen mee. Spanjaarden en Zuid-Afrikanen. Uh, zitten daar dan ook nog Nederlanders in uh, bij de, Den Bosch? Ja, best wel natuurlijk. Uh, ja. Het is een, uh, een grote uh, contingent uh, Hollandse jongens. Jeugdige spelers, vooral de het gaan maken voor Den Bosch. Zoals ik al zei, en zijn ogen qua resultaten op de ranglijst... ...als een gedegen uh, middenmotor. Den Bosch is altijd een bolwerk geweest uh, van het hockey. Ik weet nog in het verleden was het een, uh, een, uh, een ploeg... ...dat altijd uh, voor de playoff plaatsen ging. De laatste jaren is het iets minder... ...onder de druk van de concurrent Oranje-Zwart uh, ja. natuurlijk. Maar uh, is dat niet, niet te minder. Het zijn hele gezellige mensen, het zijn Brablanders... ...en er wordt volop gelag hier. ja. Nou ja, Bloemendaal, daar dat, dat heb je al het een en ander over verteld. Uh, ja, uh, men, uh, Natuurlijk hebben we daar ook nog de oudgediende Teun de Nooier. Hoe staat het met zijn vorm? Nou, dat zal ik je vertellen. <lacht> het Teun is ja. uh, natuurlijk een heel druk baasje. Want ja. uh, als in het uh, allemaal volgt uh, wat hij allemaal doet. Uh, zoals uh, zaterdag was hij bij HBS bij de opening van het uh, nieuwe kunstglasveld. Uh, mm -hmm. Daar deed hij iets met de jeugd. Uh, en, ...traint hij eerst nog met zijn dochters... ...bij de jeugd van Bloemendaal. Ja, die, die heeft een drukke kalender. En uh, het lijkt erop dat de, de jaren... ...nog niet op invloed, uh, van invloed zijn. Uh, ja. Vormen, want ja, hij wordt een beetje kalend. Ja. En, uh, maar hij ziet er nog heel scherp uit. Ja. Uh, ik had ook begrepen dat uh, de Euro-Hockey League... ...ook uh, verder gaat uh, in Nederland. Niet bij jullie in Bloemendaal, geloof ik. Hè? Maar daar vraag je me nou iets. Ik dacht dat de volgende ronde... in in Parijs. En dat het nu weer Barcelona wordt. Ik, oh, ik nou goed. het echt niet weten. Nou ja, maar maakt niet uit. Uh, in ieder geval Bloemendaal, Hokita, vrolijk uh, verder uh, in elk geval. Ja. Dat, dat weet ik wel. Ja, door, ja. ja dat, is, dat is ook heel belangrijk. Nou, straks om kwart voor drie gaat die wedstrijd ook uh, beginnen. Dank je wel voor, uh, voor het uh, moment. Graag gedaan. En uh, we horen straks uh, jouw gedurende uitzending over de wedstrijd tussen Bloemendaal en Den Bosch. Dat was Frits Rijk. We gaan eerst weer eens even terug naar de jaren zeventig met de Doobies en Long Train Running. trainrunning van de Doobies. Het uh, was net 1-1 uh, geworden. Uh, wat gaat Bloemendaal nu doen tegen de brug? Dat horen we nu van Tjerk de Blauw. En die stap is nog steeds 1-1. Bloemendaal is een aanval via de linkerkant. Joost Hofker heeft de aan zijn voet. Kan een schijnbeweging maken. Komt er niet langs de nummer 5. Dennis Aslan, maar maakt een overtreding met uh, Joost Hofker. Dat betekent een vrije trap uh, voor de brug in een eigen, in een eigen stadsgebied eigenlijk. En dat betekent dat de brug even tijd neemt, dat ze we weer naar voren kunnen trekken. En uh, Kees huis staat natuurlijk uh, te coachen langs de lijn. Dat men dus uh, moet opletten en hoe men moet gaan staan. En ondertussen begint het hier te regenen op de bergweg. En uh, dat is natuurlijk andere omstandigheden dan we normaal de laatste teden. of vanaf eigenlijk gewend is. Nu is Tim Joe niet in de zand bijgekomen, maar die kan er niet bij komen. Die Sebastian Thomas die die bal kan oppikken, weer dan in te spelen naar het uh, midden toe, naar Tim Joe. Tim Joe maakt een schijnbeweging, verliest dan die bal dan wordt aangetikt. En betekent in de cirkel een vrije trap voor Bloemhaal. Nou, wordt snel genomen, wordt snel genomen. Je staat aan de rechterkant, is het daar kuit, kuit, gaat door! En Kuit gaat nog goed door. Het is de laatste man van, van, van, van, van, van de brug die die bal hard wegziet over de achterlijn heen. En dat betekent een, ingooi voor, een, een hoekschop voor Bloedal. En die bal is weg en die zal dus gehaald moeten gaan worden. En dan is het daar is het Kees Nijs die die bal gaat pakken en hem gelijk naar voren trapt. En dat betekent dat ze dadelijk die hoekschop genomen kan worden aan de rechterkant van het veld. En ja, dat ze uh, altijd in het water snel zal gaan trappen. Dat is Joost Hofke mee naar voren is. Want die heeft natuurlijk aardige lengte. En die kan ook goed koppen. Joost Hofke staat er zoals En staat er natuurlijk ook uh, ja Rick uit. En zelfs wie Tim John in het kuik. Enzovoort. Komt die bal van de water snel. handen. Komt die bal. Komt hoog voor de pot. En daar is hij te halen. Ja, dat dus is tijdens! En dan klinkt die hier niet goed bij gekomen. komen. En, en als het zwart hier 2 uh, 1 geworden. Maar dat was een goede uh, trap van uh, Woutersnel. Meteen gaat hij aan de rechterkant helemaal naar Woutersnel De Woutersnel moet een schijnbeweging maken. Doet hij het ook. Gooit hem weer op die pot. Hoor. En dan moet niet nee, bij komen. En die kan niet bij komen. Dan weet die bal weggekopt is. En dus je de schijfje op die bal kunnen pakken. En die kan er niet op komen. En dus die in een keer probeert uit te halen. Maar die gaat ver over. En dat betekent dat het gevaar weer uh, geweken is voor Woutersnel. Maar dat was een goede hoekschop van Bloemedaal. Uh, via Woutersnel. En uh, ja, het was natuurlijk een aardige poging ook er net niet bij komen. En dat betekent dat uh, die stand uh, hier nog steeds 1 tegen 1 is. En dan remco Klink uh, alle tijd neemt om die bal uh, op te pakken. Maar dan zijn er twee ballen. Dat betekent dat iedereen erachter gooit. En dan is het... Uh... Remco en Klinken, die niet zelf tracht maar het overlaat aan de nummer 4, aan Mark Uitendaal. Die gaan we nog even meenemen, die aanval. Kijken of het gevaar gaat opleveren voor de, voor de brug. Of de brug een aanval kan gaan opzetten op het doel van uh, Mark, uh, van uh, Bas Welzen. Mark, uh, die trad de Uitendaal op die verre diep richting de spits. En dan is het Joostopke die gelijk terugkomt richting Bay. Die moet hem aanpakken. pakt hem ook. Plaatsen we één keer door. En de snel kan de snel Kan snel erbij komen. Het is Remco Klink die er goed uitkomt en die bal achter gaat gaan. En dat betekent dat we hier een kleine vijf, een, 40, 40 minuten. Met de stand 1 tegen 1. Ja Sign up for you and not a prison for your friends to open This boy's too young to be singing Hele mooie songs. Hij samen met Bernie Taupin. En dan heb ik het over Elton John en The Goodbye Yellow Brick Road. Want daar uh, was het allemaal om begonnen. Nou, we gaan eens even kijken wat er uh, allemaal op de voetbalvelden gebeurt. We gaan nog eventjes naar de wedstrijd tussen Bloemendaal en de brug. Stond 1-1 Jerk. Ik denk dat er verandering is gekomen. De stand 2-1 geworden in het voordeel van Bloemendaal. Vlak voor het Russiaal is het die scoort op een voorzet van Tim Jones. En zo is het meteen de rust met de stand 2-1 voor Bloemendaal. Goed, dat weten we dan ook weer. Vlak voor rust dan toch nog 2-1 voor Bloemendaal. Die daar aardig zaken mee kunnen doen. Nou is er nog nieuws hier uit Zandvoort. Maar daar wil ik natuurlijk ook nog proberen. Degene die daarachter zit zeg maar de uitzending in. Halen. En ik roep even bij deze op, straks uh, tussen, uh, laten we zeggen, kwart voor vier en vier uur, om de heer Marcel Schorl van de Oude Halt even niet te storen. Dus ik zeg nogmaals, even niet te storen. Geen uh, friet halen of iets anders uh, of wat dan ook. Ik heb hem nodig, gewoon voor de voetbalkooi die daar straks uh, gaat verrijzen. Dus uh, mensen die dan uh, dus nu even weten: ik heb dus Marcel Schorel gewoon straks telefonisch in de uitzending nodig. Want er schijnt uh, wat nieuws te zijn vanaf dat. Uh, uh, plekje daar, uh, Jan-Pieter Heijenplantsoen, daar speelt het zich allemaal af. Uh, het schijnt dat daar een voetbalkooi te gaan komen. Uh, in ieder geval weet uh, de AB-website dat het er uh, wel komt. Het voetbalpleintje aan de Vondelaan naast Snackbar daar de Had krijgt een voetbalkooi, waardoor er geen ballen meer bij omwonen in de tuin of de auto kunnen komen. Degene die zich daarvoor heeft uh, hard gemaakt, zei ik al, is Marcel Schorl. Maar uh, zoals gezegd, hij staat nu alleen in de zaak. En daarom zeg ik. Tussen kwart voor vier en vier uur even niets aan zijn hoofdje zeuren of wat dan ook. Ik wil hem hebben in de uitzending. Klaar. Marcel Schorel roept namelijk al geruime tijd bij de gemeente dat het tijd wordt voor de voetbalkooi. En na twee jaar is het dan eindelijk zover. Marcel heeft de gemeente zover gekregen dat die kooi er dus nu ook gaat komen en ook gebouwd gaat worden. Ik heb het ook gezien. Er liggen al wat zandhopen links en rechts. En het alles wijst erop dat daar dus zo'n stalen constructie overheen wordt gezet. Bouw neemt ongeveer twee weken in beslag... waarna alle kinderen weer welkom zijn voor een potje voetbal. En Mazal is daarom enorm blij en spreekt van een voorbeeld... voor meer Zandvoortse voetbalpleintjes... waar eventueel nog wat overlast zou kunnen zijn. Dus dat is het nieuws. We gaan straks natuurlijk proberen te praten in het volgende uur... aan het eind van het volgende uur. Of het ook daadwerkelijk zover komt, dat hangt natuurlijk eventjes veraf. Hier is Nicky en Bring Me Down. I find myself thinking about what you do Nicky was dat met uh, Bring Me Down. We gaan uh, naar een hele andere plek. Dat is uh, bij de buren van uh, de BVC Bloemendaal aan de Bergenweg. Maar dan op de Zomerzorgelaan. Daar wordt gehockeerd. En die wedstrijd is ik denk, denk zo'n krap 10 minuten oud. Uh, tussen Bloemendaal en Den Bosch. Frits. De ja, stand is nog steeds uh, 0 tegen 0. Een uh, aardig spelend uh, Den Bosch. Dat moet gezegd worden. Ze graven zich niet in. Uh, ze spelen leuk uh, naar voren. Echt gevaarlijk zijn ze daarin tegen nog niet. Geweest. Uh, Jaap Stokman heeft eigenlijk uh, nog niet veel te doen gehad. En dan uh, de thuisclub, uh, het, het grote bloemendaal. Uh, ja, uh, het is even slikken, maar uh, de voorhoede bestaat uit uh, namen zoals uh, we hebben daar uh, met uh, Martijn van Mierlo op links. En we hebben Clen uh, Schuurman en Lex Hogeveen uh, daarachter. En op de bank zit nog Rick van Kan, dus de jeugd heeft vandaag de vrije hand gekregen van Max Caldas om dat te laten zien. Het goede nieuws is dat Lawrence Docherty wel speelt. Hij had een beetje griepklachten, maar na een kwartiertje is hij toch komen opdraven. Dat is een beetje rust op het middenveld. En uh, ja, de jeugd uh, die zal het, uh, de grote namen moeten doen vergeten. En dat is natuurlijk wel heel erg moeilijk uh, vanmiddag. De ambiance is er eigenlijk ook niet naar. Allemaal uh, paraplu's uh, rond het uh, veld. Uh, het kunstlicht is aan, de bladeren liggen erop. Ja, het is uh, echt herfst. En we gaan ons warmen aan een, uh, aan een potje hockey uh, wat nog niet is losgebarsten om het zomaar eens uh, te noemen. Daarvoor speelt uh, Den Bos uh, te aanvallend. En daarvoor is... Bloemendaal, ja, toch beperkt uh, door de jeugdige inbreng in zijn mogelijkheden. Het kan allemaal nog goed gaan. Uh, Teun de Nooier uh, staat in de spits. Hij speelt zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant... Uh... Meijer uh, is ook uh, soms uh, aanwezig, maar echt uh, die, uh, die combinaties uh, op tempo die we van Bloemendaal zijn gewend... die hebben we in die eerste tien minuten nog niet gezien. Misschien komt het allemaal nog maar voorlopig uh, op het kopje 0 tegen 0. Goed, dat was uh, Frits Reek vanaf het uh, kopje van uh, Bloemendaal. Uh, straks uh, horen we hem in het uh, volgende uur, uiteraard uh, in uh, het verloop van de wedstrijd... tussen Bloemendaal en Den Bosch. Uh, en als ik dan die naam van Nick Meijer en als hij dat snel zegt... Dan lijkt het net alsof het niet Meijer is. Maar dan denk ik zoiets van een, een burgemeester die aan het hockey is. Dat, dat, dat vind ik vrij sterk eerlijk gezegd. Maar dat is dus niet het geval. Uh, nog even wat sportnieuws. Want uh, Rian Ket is een verrassend uh, Nederlands kampioen op de 1500 meter geworden. Bij de Nederlands afstandskampioenschappen. Zeg maar de opmaat naar het uh, schaatsseizoen toe. De schaatser van de APPM-ploeg bleef met uh, een tijd van 1.4589 alle toppers voor. Mark Tuitert pakte het zilver en de brons ging naar Stefan Groothuis. Sven Kramer stelde teleur. De kampioen van vorig jaar verloor al in de eerste ronde veel te veel tijd en wist dat, dat het niet goed te maken was op de rest van de afstand en blande uiteindelijk dan ook slechts op de tiende plaats. Dus niet helemaal des Kramers, maar goed. Euh, ook Simon Kuipers op de achtste plaats viel tegen. De Sparendammer euh, kwam ook niet echt helemaal uit de verf op deze afstand. Opvallend detail is van die re hij werd op de duizend meter, werd hij nog gedisqualificeerd, maar hij had dus zijn gram op de 1500 meter. Achter Remco Oldeheuvel pakte Erbe Wennemars op Haarlemmerge ook nog een startplek voor de wereldbeker en de jarige TVM'er, hij werd vandaag 34, knokte zich zo'n 2 10 onder de tijd van de verrassende Kjait Neus. en dat, uh, ja, dat is dan zeg maar, het uh, verhaal even van de Nederlandse. Schaatsers van de TVM-ploeg, de kersverse kampioen Ket, gooide zoals ik al zei, zaterdag gegroeide duizend meter door een foute wissel en op de mijl uh, ging hij dat uh, alsnog even recht zetten en dat, uh, was, hij was daar ook nooit eerder hoger geëindigd dan de vierde plaats, maar dat uh, was na vandaag dus ook afgelopen. hij. ...deed dat dus op een hele mooie wijze. Ik was al verbaasd dat ik tijd het ging pakken... ...en toen zag ik dat ik mijn tijd was. Nou, toen dacht ik helemaal dat ik weer een binnenbocht... ...veel te hard had gereden. Grapte de winnaar naar afloop. En nu hoop ik in Berlijn weer de ballen uit mijn broek te rijden. Alles re in een eerste reactie. Zo'n beetje naar die 1500 meter winst vandaag. Ik kan me wel iets bij voorstellen. Hè. Tot aan het nieuws van 4 uur. Gaan we gewoon eens even lekker rijden. Dat vind ik wel leuk hoor. Gezegd. Dit is Gerard Joling met 24 uur Verliefd op jou.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 救护